8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, we geven er een slinger aan, maar hij komt heel langzaam op gang. Maar hij komt op gang. De Radio 1 Sportzomer dendert dan door tot 11 uur vanavond. Het is een boeiende avond die voor ons ligt met veel live sport. Eerst het NOS Nieuws met Boots. Het politiekorps Hollands Midden ontkent dat het schuldig is... aan de schietpartij in Winkelschentum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn...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 Op de A12 tussen de knooppunten Grijzoord en Waterberg is bij een ongeluk een dode gevallen. Ook zijn zes mensen gewond geraakt. Een vrachtwagen schoot door de middenberm en botste op de andere rijbaan op zeven auto's. De ravage is groot en alle auto's zijn totaal los. De A12 blijft vanaf knooppunt Grijzoord in de richting van Arnhem voorlopig afgesloten. Op de Olympische Spelen heeft baanwielrenner Teun Mulder op het onderdeel Keirin een bronzen medaille behaald. Ook de Nieuw-Zeelander Simon van Veldhoven kreeg een bronzen medaille. In de nek-a-nek-race kwamen de twee renners precies op hetzelfde moment over de eindstreep. De Engelsman Chris Hoy veroverde het goud op de Keirin. Het was al zijn zesde gouden Olympische medaille. De Duitse Maximilian Levy pakte het zilver. Met de gouden medailles van windsurfer Dorian van Rijsselbergen en Turner Epke Zonderland is Nederland doorgedrongen in de top 10 van het medailleklassement van de Olympische Spelen. Het Nederlandse team heeft nu 14 medailles, 15, 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen. Het klassement wordt nog altijd aangevoerd door China met 34 gouden medailles, voor de Verenigde Staten met 30 keer goud en Groot-Brittannië met 21 gouden plakken. Het weer droog op een enkele bui in de kustgebieden na. Morgen zon, in de loop van de dag een paar lichte buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Daarna tot en met het weekend vrijwel droog met veel zon. En maximaal tot 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Haalt Feyenoord de playoffs van de Champions League. En we krijgen goud, zilver en brons hier aan tafel. Epke Zonderland, Marit Baalmeester en Teun Mulder zijn straks hier. Eerst een groot ongeval op de A12. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. We worden dit nieuws een ernstige ongeluk op de snelweg A12... tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Er is uh, één dode, zes mensen zijn gewond geraakt. Marije Wisselink is van de politie Gelderland-Midden. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er gebeurd? Nou, er is uh, omstreeks tien over half zes uh, vanavond... dus midden in de avondspits... Uh, een vrachtwagen door de middenberm uh, gereden. De oorzaak daarvan is nog niet, uh, niet bekend. En uh, daarbij zijn ook uh, zo'n zeven andere voertuigen betrokken geraakt... bij die aanrijding... In totaal uh, hebben we nu één dode en zes gewonden. Ja, de, de, de vrachtwagen is op de, op de andere weg uh, weghelft uh, terechtgekomen eigenlijk? Ja, hij is door de vangrail gereden, door de middenberm en op de andere rijbaan uh, terechtgekomen. Er is één dode gevallen. Is dat uh, de vrachtwagenchauffeur of is het iemand uit de auto's? Nee, dat is een inzittende van een auto. Wat kunt u zeggen over de gewonden? Hoe zijn zij eraan toe? Uh, nou, over de toestand van de gewonden kan ik nog niet heel veel zeggen. Ik kan wel zeggen dat uh, alle gewonden daar inmiddels uh, weg zijn. Ze zijn allemaal richting uh, ziekenhuizen vervoerd. Uh, en uh, collega's van de verkeersongevallenanalyse... die doen daar op dit moment uh, uitgebreid onderzoek naar de oorzaak ja. van het ongeval. Wat zijn de gevolgen voor het verkeer? Ja, daar hebben files gestaan en er staan natuurlijk nu nog steeds mensen vast in het verkeer. We proberen de weg zo snel mogelijk vrij te geven, maar dat zal nog wel even duren. Ondertussen worden de, de auto's die achter, de, achter het ongeval stonden, die worden op dit moment weggebegeleid. Weg, weg Tot hoe laat denkt u dat het verkeer nog last heeft? Ja, daar durf ik geen inschatting voor te geven. Het zal toch wel enige tijd duren, vermoed ik. Ja, en uh, u adviseert, neem ik aan, om, uh, om dat stuk snelweg te mijden? Zeker, ja. Er worden ook uh, omleidingen zijn er ingesteld. Maar uh, wij raden mensen aan om uh, dat stuk van de A12 zeker te mijden. Dank u wel, Marije Wisselink van de politie Gelderland-Midden. Feyenoord wil graag naar de playoffs van de Champions League. De horde moet dan genomen worden, die Dynamo Kiev. Uit, Rond van de Geer, zei het al, 2-1 verloren. Na een 1-0 voorsprong. Hoe doen ze het thuis in de kuip? Ze krijgen het initiatief. Het is 0-0 na vier minuten. Maar dat was te verwachten. Want Dynamo Kiev zal zich hier opstellen als een soort sluipmoordenaar. Proberen te reageren op fouten van Feyenoord. Feyenoord dat nu via Klaas die een vrije trap mag nemen. Vanaf de rechterkant afgeslagen. En het schot is van Ruben Schaken. Net buiten het strafschotgebied. En wordt door Doelman Koval nog aangeraakt. Dat betekent dat we na 4,5 minuten de eerste corner krijgen. Voor Feyenoord zo meteen te nemen vanaf de linkerkant. Vooral druk zetten op de tegenstander. En proberen niet in het mes te lopen van Dynamo Kiev. De boodschap die Koeman heeft meegegeven aan zijn mannen. Want dit is een ploeg die in de counter dodelijk kan zijn. Het heet tegenwoordig meer de omschakeling. Maar Feyenoord heeft dus zoals verwacht het initiatief. En probeert de bal te laten rondgaan in een hoog tempo. En vooral zorgvuldig te spelen. Slaagt daar tot nu toe wel in. Aardige pases al gezien. Dit was het eerste schot op goal van Schaken Gered dus door Doeman Koval. Die 19-jarige doelman Klaasie neemt de corner vanaf de linkerkant. Komt bij de penalty stip. Daar staat geen Feyenoorder. Wordt weggekopt door Veloso. En dan probeert Kiev eruit te komen voor even. Van Bruno Martizin, die is dan de man die dat onderbreekt. Rond de middenlijn. paas naar Klaasie aan de linkerkant. En die kiest dan weer de rust bij Del Janmaat. Vorige week gevaarlijk, met name aanvallend. Moest helaas voor Feyenoord dan na een half uur uitvallen met een liesblessure. Nu komt er wel in het strafschopgebied in de buurt van Fernandes en Schaken. En immers die hem daar op karakter verovert. Maar iets te veel karakter toont in de ogen van de Franse scheidsrechter van vanavond. Dat betekent dat Dynamo Kiev nu in eigen strafschopgebied een vrije trap mag gaan nemen. Het elftal dat nog ongeslagen is Dynamo Kiev in de competitie. Er al vier wedstrijden op heeft zitten en nog geen punt heeft verloren en in de Champions League terecht moet komen, gezien de investeringen. Dat is nog eens druk. Maar het is 0-0 na 6 minuten. In dit hockeystadion op het Olympisch Park in Londen zit Gerard de Groot. Die kijkt naar Spanje tegen Groot-Brittannië bij de mannen. Gerard, wat staat er op het spel? Wie wordt de tegenstander van de Nederlandse mannenploeg... die vanmorgen met 4-2, vanmorgen heel vroeg moet ik zeggen... met 4-2 van Korea won. Nederland zat al in die halve finale. Eindigde door die overwinning als eerste in de groep. En de tweede van de andere groep, de eerste, is daar geworden. Australië dat met liefst 7-0 Pakistan voorbij opzij zette eerder deze dag. Wie gaat er winnen tussen Groot-Brittannië en Spanje? De stand is in die andere groep. Dat Groot-Brittannië vier wedstrijden heeft gespeeld, acht punten heeft. Spanje heeft vier wedstrijden gespeeld. En zeven punten, dan kan je het allemaal samen met mij uitrekenen. Een gelijkspel is genoeg voor Groot-Brittannië... om uh, tweede te worden, om in de halve finale te staan. Spanje moet winnen, willen ze tweede worden van die groep. En Groot-Brittannië het thuisland al het toernooi stoten. Nou, ik geloof daar zelf niet in, hoor. Dat uh, Spanje hier voor een grote verrassing gaat zorgen. Want de berg is wel heel hoog geworden voor Spanje. Santi Freixia, de ster aanvallen, verloren ze al na de eerste dag... van dit hockeytoernooi met een uh, gebroken schouder. En ook Pol Amat, de tweede ster aanvallen aanvallen van Spanje is geblesseerd uitgevallen de vorige wedstrijd en dat was voor Spanje tegen Argentinië en dat betekent dat Spanje twee grote aanvallers geen twee internationale verdettes gewoon mist en dat zal moeilijk worden tegen thuisland Groot-Brittannië dat weer zo'n 14.500 toeschouwers op de tribune heeft weten te krijgen en zij zijn dol en driest en enthousiast natuurlijk want Groot-Brittannië moet naar die halve finale dat is duidelijk ja, Teun Mulder is dus uh, straks uh, hier, maar we willen natuurlijk nu al horen hoe hij regeert op zijn bronzen medaille. Hij heeft bij uh, de Keirin brons veroverd. Mulder moest er wel wat geduld voor hebben. De jury had nogal wat tijd nodig om de, foto, de finishfoto te bestuderen. Hij ging vrijwel gelijk met de nieuwzander Simon van Veldhoven over de finishlijn. Maar goed, het wachten werd beloond. Ah, ik voel me super. Het was de laatste minuten van, uh, van het wachten. Het was gewoon heel spannend. Het was fotofinish en ik kon niet zien of ik naar nou derde of vierde was. En uh, ja goed. ik had er wel een goed gevoel over, maar je moet altijd om even afwachten. En toen lieten ze Simon als derde zien en ik als vierde. En toen kon ik al door de grond zakken. Want uh, ja, ik heb hier wel gedroomd in de Olympische medaille. Waarschijnlijk mijn laatste spelen. En uh, ja, ik had een paar weken geleden een visioen dat ik hier bron zou gaan winnen. En toen zag ik in één keer dat ik derde werd. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ja. Ja, je zegt, ik voelde eigenlijk al dat ik, dat ik derde was. wielrenners voelen dat, hè? Maar toch, maar toch maar, en dan duren die minuten lang en lang? Het duurde heel lang. En uh, ja, dan, uh, iedereen is natuurlijk blij. Chris is blij, Levi is blij. En ja, wij moeten afwachten, zeg maar. Ja, toen was het verlossende ding op het bord dat ik derde was. Ja, toen waren zoveel emoties. Het zijn, uh, ik moest lang wachten hier, zo, iedereen was klaar. En moeilijk om, uh, om die focus te houden. En dat ik dan uiteindelijk dan, uh, ja, hier dan nog brons pak. Ja, dat is fantastisch. Is een droom die uitkomt. Kan je die momenten beschrijven? Dat je in onzekerheid bent? Ja, ja. Die, die minuten duren gewoon uh, uren, zeg maar, en uh, je zit maar te wachten en te wachten. En dus ik besefte wel dat het heel close was. dus schoot het gewoon even door mijn hoofd van stijl voordat we nou allebei uh, gelijk over de streep komen. En dan maakt ik me echt geen bal uit of we nou uh, allebei brons pakken. Ik heb gewoon mijn bronzen plak hier gepakt en uh, ja, ik heb het uh, goed gemaakt voor Baren baren en, uh, en voor mezelf. Eens wat in mijn carrière nog ontbrak was de Olympische medaille. En die heb ik gehaald hier zo dus. Je hebt, ja, je hebt het net over een visioen. Vertel eens, hoe zag dat visioen eruit? Een beetje zoals dit? Ja, zoiets, ja. Ik reed hier rond. Ik zag dat van de week en ik zag het podium en ik denk, nou, brons dat, dat ga ik hier halen. En natuurlijk uh, ja, heb ik ook allemaal twijfels gehad, want het is natuurlijk echt niet, uh, niet vanzelfsprekend En Het waren allemaal uh, hele lastige ritten. Maar ik voelde me de hele dag goed en ik had een speciaal gevoel. Ja, natuurlijk, uh, Chris was gewoon een klasse apart hier zo en Levi eigenlijk ook. Maar daarachter kwam ik met mijn mooie bronsen plakken en uh, voor mij is het gewoon uh, mission complete, zeg maar. Laten we eens even nog even terug even over die race hebben. Ja, want je, je koos meteen het wiel van Huy hè? Ja, dat was, uh, ik stond eigenlijk als zesde en daar baalde ik wel een beetje van. En uh, die van Veldhoven maakte eigenlijk een foutje door een beetje hoog te sturen. Dus ik ging gelijk onderdoor. Maar ik wist wel als Chris zeg maar, aan zou vallen, dat leef je gelijk in zijn wiel aan zou pikken. Dus ik moest even uh, het geduld bewaren. En uh, ja goed, ik zat eigenlijk niet in een hele goede positie bij de bel. Ik voelde me wel heel goed, ik had wel power. En toen kwam in één keer dat gaatje. En uh, ja, toen moest ik er gewoon volle bak doorheen beuken, ogen dicht en uh, knallen. En uh, ja goed, uiteindelijk bleek dat dus uh, de derde plek heb je nog met Van over gesproken net? Ja, goed, we stonden daar allebei nog in onzekerheid. En hij uh, zegt, ja, hoe dan ook, gewoon een fantastische rit geweest. En uh, ja, we hopen natuurlijk allebei dat we derde werden. En toen werd hij als eerste uh, is zien dat hij derde was. En zijn begeleiding en hijzelf natuurlijk hartstikke blij. En ik, hij kon wel tot de grond zakken. En in één keer zag ik dat ik ook derde was. Nou ja, toen was het natuurlijk wel even emotie. En uh, ja, hij was natuurlijk heel blij voor mij en ik uh, blij voor hem. En uh, heel speciaal, zo'n laatste baanwedstrijd. Uh, en allebei brons. Wat een verschil maakt dat, hè. die, die, jury, die jurybeslissing. Misschien wel nog meer dan een duizendste seconde dat die hij ertussen zat. En of, en of, of, ze dan, of het dan 3-4 is of 3-3. Precies, en we zijn allebei natuurlijk zijn we super tevreden dat we allebei derde zijn. Het was natuurlijk heel zuur geweest als een uh, van ons 2-4 was geworden. En het is gewoon uh, fantastisch. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer It makes me a sweat. Het voetballen Feyenoord tegen Kiev, Roland van der Geer. De eerste kwartier is om. Het is 0-0 nog altijd. Met een kans voor Feyenoord. Ruben Schaken. Aardig schot. Redding Koval. Maar toch ook een mogelijkheid inmiddels gezien voor Dynamo Kiev. Aanval over veel schijven over de linkerkant. Uiteindelijk de bal bij de tweede paal voor de voeten van Ninkovic. En er was een redding voor Mulder voor nodig. Om het eerste doelpunt vanavond van Kiev in elk geval te voorkomen. Feyenoord nu even met de rug tegen de muur. Bruno Martens die roeit de bal naar voren. In de hoop dat misschien Guillaume Fernandes daar het hoofd tegenaan krijgt. Maar het is de centrale verdediger Betao die de de bal weer terug bezorgd. Op de helft van Feyenoord. Daar wordt hij verloren door Morlenko. En is er misschien nu ruimte voor Feyenoord om eruit te komen. Schaken en Janmaat proberen het iets over de middellijn aan de rechterkant. Doorzien door Popov, de oudspeler van Veen. Die als linksachter in dit miljoenenelftal van Dynamo Kiev... gewoon zijn plekje heeft aan die linkerkant. En de snelheid van Ruben Schaken vandaag onschadelijk moet maken. Diezelfde Popov mag nu gaan ingooien rond de middellijn. Terwijl Ronald Koeman de tijd gebruikt om nog even wat aanwijzingen te geven. Continu coachend. Want hij moet er vanavond voor zorgen. Zorgen dat ze mannen bij de les blijven. Dat de jonge jongens zich als grote mannen gedragen tegen dit meer ervaren Dynamo Kiev. Dat nu het balbezit heeft in de buurt van het strafstopgebied. Stefan de Vrij samen met Ninkovic in duel. Gaat de bal over de achterlijn? Nee, want dat voorkomt de Vrij. De nieuwe aanvoerder, de opvolger van Ron Vlaar... die overigens een paar meter van mij af op de tribune zit toe te kijken. Inmiddels naar Esten Villa is vertrokken... maar toch ook deze wedstrijd niet wil missen. En dus ook op de tribune zit en kijkt hoe Feyenoord nu via Secussi C-balbezit heeft. Aan de linkerkant rond de middenlijn, fel op de uitgezeten. Krijgt hem toch bij Nelom en die zoekt dan, de linksachter, even de rust bij zijn aanvoerder. Stefan de Vrij, die daar nog speelt. Natuurlijk centraal, nog aanvoerder ook is. Maar de komst van Joris Matthijs is aangekondigd. En dat is een welkome verrassing... Een aanvulling voor het helftal van Feyenoord. CC probeert te schieten. Dat schot wordt geblokt, maar de afvallende bal is toch weer gewoon voor Feyenoord, voor Jordi Klaasie in de middencirkel. Naar de linkerkant, rond de middenlijn, heeft Nelom hem te pakken. Paar pasjes naar achteren en weer de vrije aanspelen... die ja, eigenlijk alle vrijheid krijgt om steeds stappen voorwaarts te maken... en uh, de vervolgoplossing te vinden. In dit geval kiest hij voor Ruben Schaken aan de rechterkant. Versnelling van Schaken komt naar binnen. Geeft vervolgens een steekbal op Leerdam. Dan aan de rechterkant, Janmaat doorgelopen. Janmaat met de voorzet, Schaken. Koval met een redding. Wat een mooie aanval van Feyenoord, die een beter lot had verdiend... Maar uiteindelijk is het de jonge doelman van Dynamo Kiev die voor de tweede keer voorkomt dat Ruben Schaken kan scoren. Nu is het een kommaal van drie meter van de goal. Maar met een katachtige reflex is de doelman van Kiev op zijn post. En voorkomt hij dus die doelpunt. Maar een goede aanval. Van Feyenoord, waar Jan Maat, dan en en dus allemaal bij betrokken waren. Uiteindelijk schakelde de eindstation, maar nog net niet goed genoeg. De man die wel in Kiev doeltreffend was. Fernandes nu vanaf de linkerkant gaat nog één aanval opzetten. Gaat ook schieten, maar dat is een makkelijke prooi voor Koval. Er gebeurt van alles in de eerste 17 minuten, maar het is nog 0-0. Straks uh, laten we de, het feest horen op de tribune... na de winst van uh, Epke Zonderland, de Olympische turnkampioen, maar eerst... Ja, in die hardkamp hoe groot is de kans dat er uit het uh, atletiekstadion vanavond nog een Nederlandse medaille komt? Nou, een, een procent of één. Mm -hmm. uh, maar het, kan Cadet... dus wel. het kan dus <laughs> wel. Alles kan, ja. Nee, ja. Dat is absoluut waar. Erik die gaat straks om, uh, over een hal, klein half uurtje beginnen aan het uh, discuswerpen aan de finale. Uh, maar hij is de enige die een uh, medaille zou kunnen halen vanavond. Omdat hij de enige is in de finale. Dus mm -hmm. zodoende. En er doen er twaalf mee. Dus één uh, op twaalf is de kans dat hij het uh, haalt. Ik geef hem niet echt heel erg veel kans, maar toch. Uh, wie wel een kans heeft is Don Harper. Dat is een uh, atlete. 100 hoorden. We hebben de eerste halve finale gehad. En die liep erg snel. 12.46. Dat is uh, maar 900ste boven het Olympisch record. Halve finale. En dat is nog niet eens de snelste van dit jaar. Want die komt uh, zo dadelijk in de tweede halve finale. Een Australische Sally Pearson. Overigens uh, Harper won wel goud in uh, Peking op de 100 hoorden. En daar won Sally Pearson weer zilver. De Australische echt een, een super talent. Zo'n uh, Mooie 100 hoorden loopster. Wereldkampioen, zowel indoor als outdoor. 31 van de laatste 32 wedstrijden heeft ze gewonnen. Dus uh, die gaan we zo dadelijk in actie zien. En dan uh, wordt het uh, hopelijk leuk. Omdat zij loopt in de halve finale. Onder andere tegen Lolo Jones. En dat is ook een hele snelle dame op de 100 hoorden. Die viel in de finale in 2018, de Olympische finale. En moet nu dus uh, de halve finale gaan lopen tegen Pearson. De finale die nu. Uh, zo'n beetje van start zal gaan, over een uh, minuut schat ik zo. De dames uh, worden even voorgesteld. Ook een uh, Belgische in deze halve finale, Eline Berings. Een uh, uh, rappe dame uit het Belgische, uh, maar 12'94 is haar persoonlijk record. Ze is al heel blij dat zij hier in de halve finale staat. Uh, er is er maar één langzamer in de halve finale, in deze halve finale. Dat is Ivanik Kemp uit de Bahama's. Goed, de dames worden voorgesteld met Kondakova in baan 1... Rourke, een Ierse in baan 2, 31 jaar, net als de dame in, baan, in de binnenbaan. Lolo Jones is ook al op leeftijd, om het zomaar te zeggen. Wordt binnenkort 30. En dan Eline Berings, die is nog jonger, 26 jaar. Maar die kan er dus ook een houtje van. een Weinig grote successen bij de Belgen. Gisteren dan twee finale plaatsen op de 400 meter voor de broertjes Borlé. Maar ja, we hebben het toen al gehoord, die werden vijfde en zesde. Halve finale. 100 hoorden. Later vanavond de finale. Kijken wat het uh, gaat opleveren. Want hier staan wel twee dames aan de start. Die uh, uh, echt uh, absolute wereldtop zijn. En dan sta je daar als andere deelnemers in die halve finale. toch een beetje tegen te kijken. Sally Pearson wordt uh, bijna voorgesteld, die uh, loopt in uh, baan 7. En eh, kijk nog even terug naar de eerste halve finale. Waarin Okori, de Française, een valse start maakte. En dat kan dus ook zomaar gebeuren. Het is uitstekend weer eh, voor Atletiek vanavond. Een klein beetje rugwind. En die hoorde tien in getal van bijna een meter hoog. ...moeten dan bedwongen worden door de acht dames in de tweede halve finale. 80.000 mensen. Sally Pearson krijgt van het oude thuisland een uh, ovatie... ...en zal uh, zo dadelijk dus hard gaan lopen. Porter krijgt nog meer... Applaus, want zij komt uit uh, Groot-Brittannië. Luister maar. Tiffany Porter geeft een applausje terug aan de mensen. 12.56 haar persoonlijk record. Zij zal meedoen bij de eerste twee plaatsen. De, snelste, of de eerste twee en de twee tijdsnelste verliezers gaan door naar de finale die uh, later vanavond wordt gehouden. En uh, dan zullen we daar zo goed als zeker Sally Pearson in uh, zien. Het wereldrecord staat trouwens op 12.21 van Donkova uit Bulgarije in 1988. Dat zegt ook al genoeg, want die uh, tijden die waren abnormaal. Er was er ook nog eentje, een Bulgaarse, een jaar daarvoor die uh, het wereldrecord liep, 12.25. Maar dat was allemaal nogal in het... Uh, Enorme tijdperk En nu uh, hebben we hopelijk uh, wat schonere atleten. Ze zitten in de startblokken klaar. Grote startblokken, opvallend grote startblokken. Ik weet niet waar dat uh, voor is. Maar in ieder geval is dat wel uh, opvallend uh, tijdens dit uh, Olympisch Atletiek Toernooi. Dat ze zo breed zijn. Nou kun je in ieder geval goed afzetten. Sally Pearson in baan 7. En Lola Jones in baan 4. Dat zijn de dames die het uh, belangrijkst zijn in deze tweede halve finale. Zitten er klaar voor. De billen omhoog. En dan zijn ze weg. En goed, he. Sally Pearson die snelt meteen naar voren. En ook in uh, uh, baan 3 is het uh, O'Rourke die heel goed loopt. Maar die valt nu terug. En Sally Pearson gaat al zijn speer over die hoorden. En komt nu over de finish in een tijd van 12.39. Dat is maar 200 ste boven het Olympisch record van Joanna Hayes. En dan praten we over de halve finale. 100 hoorden. We gaan nog wat leven straks in de finale. Uh, ik heb niet uh, zo snel kunnen zien wie er tweede werd, maar volgens mij was dat gewoon Lola Jones. In ieder geval Sally Pearson als eerste naar de finale in de tweede halve finale van 100 woorden. Zoals beloofd, het feest rond Epke Zonderland, de Olympisch kampioen. Na de medailleuitreiking werd hij van hot naar her gesleept. Via de fans en uh, familie vervolgens het feestje in de North Greenwich Arena. Een reportage van Edwin Cornelissen. Als het Wilhelmus heeft geklonken, verruilen de Oranje-fans de tribunes voor de ingang van de Noord Greenwich Arena. Ja, top jongen. Dat is echt fantastisch dit. Dat je dit mag meemaken, ongelooflijk. Ja, uiteindelijk hè. Ja, je zag, wat je heel goed kon zien aan Epke, is dat die, uh, ze kwamen allemaal op uh, in de wedstrijd. En dan nam het gewoon even weer zijn moment voor zichzelf. Want daar ging even weer uh, de arena uit. Ik kwam later terug, toen heb Ik heb hem even gevolgd toen die. Uh, uh, weer terugkomt. En ja, je zag wat hij was zo rustig. Hij had alles onder controle. Cool yes, en dat was het gewoon. Dus uh, ja, het was onwijs gaan om er weer bij te zijn. Cool en collected, dat is Epke. Collected, beheerst, onder, alles onder controle. Ik niet, hij wel. Nee. Hé, hey. Ja, ga fantastisch, ja. hè. He. Hey. Bent u zo ineens maar de vader van een Olympisch kampioen? Helemaal, helemaal. En hoe is dat? Nou, het voelt fantastisch. Ja, na al die spanning die daaraan vooraf ging en ineens... He, want het was echt een apotheose, vond ik. Die, die, die opbouw, je zag die hoge cijfers. Je wist dat Epcot tot het uiterste moest gaan. En het moest allemaal maar lukken. En het lukte. En dat terwijl het hele land er eigenlijk vanuit ging dat het wel moest gaan lukken. was de torenhoge favoriet. Zeker. Ik denk dat de druk op hem uh, ook heel groot was. Maar ik vond, hij kwam al heel ontspannen de zaal inlopen. En hoe zat u daar op die tribune? Nou, uh, <laughs> uh, zat ik. Nee, je zit met het zweet in de handen. Maar als het dan lukt, dan is een enorme ontlaring, ja. Dat is ook wel een beetje het succes van de hele turnfamilie Zonderland, toch? Nou ja, het is de bekroning van een jarenlange investering van iedereen. En vooral van Epke. Ook als je ziet het traject zoals dat in feite ging. Dan zeg je, ja, alles wat hij tegen kon komen, dat is hij ook tegengekomen. En het dan zo afronden. En op deze manier afronden, nou, het is formidabel. Kijk, daar wordt op het fototoestel nog eventjes de video van de oefening van Epke teruggekeken. En daar de reactie na afloop. Of, uh, hoe heet hij, uh, Hamburger. Hamburger. De, kijk, je ziet gewoon dat die gasten gewoon echt, uh, elkaar dat echt uh, zo uh, schunnen. Een van die concurrenten meldt zich in de catacombe. Dat is Fabian Hambugen, de man die uiteindelijk zilver won. Ja, we zagen inderdaad hoe hij Epke Zondland een high five gaf en omhelste. Het is hun succes. Ja, yeah, definitely. We zijn goede vrienden for voor meer dan 10 jaar. En, eh... Uh, Wel... We getting older and older and we, we always were thinking for, for the Olympic medals. And, uh, and this time I got silver and Epke got gold, so it's, it's just amazing, it's like a dream. En, laat Fabian Hamburger duidelijk merken, er is geen twijfel mogelijk, er is maar één terechte Olympisch kampioen, en dat is Epke. Yeah, definitely. Even if I had hit my landing, Epke was still better. He had four tenths more difficulty than me, so he's still a real champion and I'm really happy for him. Uh. <laughs> Opnieuw gejuicht bij de supporters, als daar komt aanlopen, Mitch Venner. Commentator bij de BBC en ook nog eens begeleider van Epke Zonderland. You need to love this guy, Mitch Fenner. <laughs> I do love Am I on air? Yeah, no, no, absolutely. And not only me, and not only you, and not only the Dutch love Epke. The whole world loves Epke. Oh, he is the best. Do you know what? I heard a great quote before he got on. Some guy said to me, we were in the toilet actually. And he's standing next to me and he said, well, we all think... Dat Epke is de beste in de the wereld. En he hij at me en zei... Maar nu heeft hij 30 seconden om het te proeven. En hij deed het. Dat was ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Geweldig. En zo wordt het feestje gevierd. Nou, goed zaad, hè? Ja, echt. Wij zeiden ook van... Uh, volgens mij hebben we gewoon, zijn we bij geschiedenis uh, schrijven geweest. Echt. Dat uh, we hadden we niet willen missen. Ja, en uh, ja, ik, ik sta hier nu steeds mijn kippenvel op mijn armen. En Epke? Die gaan we niet meer zien hier in de centrale hal. Die wordt geleefd op het moment. En moet straks met grote spoed voor de huldiging naar het Holland House. Ronald van der Geer bij Feyenoord Dynamo Kiev. Of heb je ook het kippenvel op je armen staan? Nou, dat wel, vanwege de sfeer. En het feit dat Feyenoord had moeten scoren, het is 0-0 na 27 minuten. Feyenoord heeft een doelpunt nodig en Cisse kreeg hem werkelijk op een presenteerblaadje. Pophof de linksachter gooide in richting zijn keeper, centrale verdediger, Maar ja, die bal haalde het niet. Cisse en Fernandez konden zo op het doel van Dynamo Kiev af. Maar Cisse ingehaald door Michailik, verprutst de kans. En uiteindelijk ja, kan de defensie goed ingrijpen. Nu doet Cisse het goed, geeft de bal vanaf de linkerkant aan Nelon. In het strafschopgebied, maar dan is weer Michailik daar om weg te werken over de achterlijn heen. Dat betekent wel dat er nu een corner genomen mag worden. Of moet er worden ingegooid? Nee, er moet worden ingegooid. Maar wat een kans kreeg die Cissé. Hij kreeg hem zomaar aangeworpen van Popov. Kon rechtdoor, er was eigenlijk geen verdediger meer in de buurt. Maar hij liet zich inhalen door centrale verdediger Michailik. En ja, vervolgens kon Koval ingrijpen en was de kans dus weg. Ingooi van Nelom in het strafschopgebied van Dynamo Kiev. Wordt hij weggewerkt, opgevangen door Bruno Martens Indy. Die laat zich af troeven... Daardoor uh, Brown, de man die één doelpunt maakte in uh, Kiev. Maar Brown laat zich op zijn beurt ook weer aftroeven. Waren er niet dat daar een overtreding van Feyenoord aan vooraf gegaan is. En Veloso, een van de spelmakers van uh, de ploeg uit uh, Oekraïne... mag nu een uh, vrije trap uh, gaan nemen. Laat het over aan Betau, de Braziliaanse centrale verdediger. Het is 0-0. Uh, we gaan richting het halfuur. Dat klopt. En dan hebben we altijd de NOS-headlines. Dat doen we met Jobboot. De politiekorps Hollands Midden ontkent dat het schuldig is aan de schietpartij in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij verwijten de politie dat er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van een wapenvergunning aan de schutter. Maar de politie zegt dat als er fouten zijn gemaakt, het korps niet automatisch de schuld aan de schietpartij in de schoenen kan worden geschoven. De zoekactie van de politie naar het lichaam van de vermiste vrouw in Siddenburen heeft niets opgeleverd. De politie heeft gezocht in het huis waar de vrouw en een man woonden en in de tuin. De vrouw van 36 verdween in januari 2010. Sindsdien is ze spoorloos. Haar man blijft verdachte in de verdwijningzaak. De Wageningen Universiteit vraagt mensen rattenkeutels op te sturen. De universiteit onderzoekt de resistentie van rioolratten... die zijn steeds beter bestand tegen het bestaande rattengif. Dat is gevaarlijk omdat ze ziekten overbrengen zoals de ziekte van Weil. Slachtoffers van de oorlog in de Democratische Republiek Congo... hebben recht op een schadevergoeding. Dat heeft het internationaal strafhof in Den Haag bepaald. Het gaat om slachtoffers van oorlogsmisdaden... die zijn gepleegd tussen september 2002 en augustus 2003... en waarvoor krijgsheer Lubanga verantwoordelijk was. Die is in maart door het strafhof tot 14 jaar cel veroordeeld... wegens het inzetten van kindsoldaten in de oorlog in Congo. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En zometeen is Irene wust onze gast. Oh, ja, en Feyenoord probeert thuis tegen Dynamo Kiev natuurlijk de volgende ronde te bereiken in het uh, Europees voetbal. Hier staat het atletiekstadion en die houtkamp. Wat uh, ben je aan het bekijken? Derde halve finale, 100 hoorden. Eerste twee naar de finale. En de twee snelste, de twee tijdsnelste, om het zo maar te noemen. De dames zijn weg. Het is uh, geen uh, verheffende halve finale. Kelly Wells, duidelijk de sterkste. Gaat ook aan kop, de uh, Amerikaanse. En zij zal uh, doorgaan vlak voor een Turkse. Ja, inderdaad, uh, Janiet. De Turkse en Kelly Wells gaan door naar de finale later vanavond op de 100 hoorden. Haar tijd is 12:52. Ja, dat is dan toch een 2 tiende seconde langzamer dan de winnares van de vorige halve finale. Maar we krijgen een hele mooie finale. Dat voorspel ik vast. Vanavond om 9 uur Engelse tijd, oftewel 10 uur in Nederland, Dan krijgen we de finale van de 100 hoorden. De halve finale is afgelopen. Roland van der Geer bij Feyenoord Kiev voorzet van Jan Maat wordt weggekoppeld door Dynamo Kiev. En zo is er weer wat dreiging van Feyenoord na 31 minuten. En nog altijd die 0-0 stand. Maar ook wel mogelijkheden voor Kiev gezien. Nu bijvoorbeeld een uitbraak over de rechterkant. En veel snelheid, meer snelheid dan bij Lex Immers. Dat is de man in de achtervolging. Paas vanaf de rechterkant. Maar uiteindelijk kan het opgelost worden door Feyenoord. Niet helemaal. Danilo, de man die net immers aftroefde in de spits... brengt de bal nog eens terug. Maar doet dat wat ongelukkig. Schaken kan veroveren op Ninkovic. En die gaat dan aan de wandel. Schaken dus. Maar vlak voor de middellijn houdt hij weer in. Paast even terug naar Del Janmaat. Maar Brown heeft bijvoorbeeld een keer mogen schieten. Na nou, weer een aardige combinatie over drie, vier schijven van Dynamo Kiev. Redding van Mulder. En net Ninkovic en Brown. Die combineerden aan de linkerkant van het schafsomgebied van Feyenoord. En uiteindelijk de bal bij de penalty stil... Nu Fernandes met een kans namens Feyenoord en de redding van Koval. Zo schiet het spel dus op en neer. Nog even die, uh, dat moment van, uh, van Kiev. Want dat was best gevaarlijk. Want uh, Brown liep weg bij alles en iedereen. Kwam aan de linkerkant uit. Legde de bal terug. En gelukkig voor Feyenoord. Stond Nelon bij de penalty stip. Daarachter stond Kusev. Had Nelon niet goed opgepast. Had Kusev hem zo binnen kunnen tikken. Nu dus het schot van Fernandes. Maar de redding van Koval. Ball inmiddels weer op het uh, middenveld. Met uh, Immers die een luchtduel wint. Cisse moet dan overnemen. Moet wel op de been blijven. Tegen Foukoujevic. Uh, nou dat lukt niet. Want Foukouje Vukovic... Maakt een overtreding. En de Franse scheidsrechter Gauthier. Zegt nu tegen Vukunjevic. Kom jij maar eens even hier. Want dit heb ik je al drie, vier keer zien uh, doen. Dit is de laatste waarschuwing. Anders uh, ga ik jou een kaart geven. Feyenoord krijgt een uh, vrije trap. Feyenoord speelt wel volwassen. Creëert ook het een en ander. Maar maakt voorlopig het nog niet af. Na 32 minuten 0-0 in de kaart. Wie wordt de tegenstander van de Nederlandse hockeymannen? Geert de Groot-Spanje of Groot-Brittannië? Ja, ik dacht uh, Groot-Brittannië, en dat is ook wel uh, duidelijk geworden, minuut of twee geleden opende Groot-Brittannië de score in een wedstrijd waarin uh, de Spanje er wel een paar mogelijkheden hebben gekregen. Hoor. Het is natuurlijk niet een minnenploeg, dat Spanje, zilveren medaille, vier jaar geleden in, in, in Peking. Dat was uh, een goed, uh, goed resultaat, maar uh, tegen Groot-Brittannië zonder Amat en zonder Freitja kunnen ze het toch niet uh, waarmaken. Terwijl Groot-Brittannië weer een uh, doelpunt bijna maakt, maar dit keer de Spaanse verdediging eruit komt, het was Ashley Jackson die voor de treffer zorgde. De strafcorner van Jackson is goed, is medogeloos en Spanje heeft dat gemerkt. Het is 1-0 voor Groot-Brittannië. Nog één minuut te gaan, dan is het rust. Nog 35 minuten daarna, dan weten we of inderdaad Groot-Brittannië de tegenstander wordt van Nederland in de halve finale. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, hebt goedenavond. Goedenavond. Ik uh, hoorde je vanmiddag op de radio. Ja. En toen uh, was je wat onderkoeld. Wat ja. rustiger dan de andere dagen. Ja. Want je ging shoppen met de zwemsters. Ja, denk ik. Go heb het hoe nou? haal je het in je hoofd. Inderdaad, maar gelukkig ben ik op tijd. heb ik me daarvan kunnen losrukken. En ben ik naar de, uh, uh, naar de O2 Arena gegaan. Of, nou, zo mag ja, ik niet zeggen. Geloof ik. De ik North Greenwich wel, Arena. Ja, geloof ik. ja het zal best. Maar er werd in ieder geval geturnd. Ja, nee, maar je gaat maar te snel. Hoe was het shoppen met de zwemsters? Het shoppen met, met de zwemsters was heel erg leuk. Maar, moest uh, je echt op een bankje zitten en zeggen of iets leuk was? op een bankje zitten was. en ik moest zeggen of het leuk was <laughs> en of de schoentjes pasten. Maar het is natuurlijk wel iets van, de, voor, voor, die, voor de heel veel sporters is nu, ja, de, de spelers zitten, zitten er al half op. Dus heel veel sporters zijn al vrij. En die hebben zo lang onder zware druk, onder zware spanning gestaan. Die willen nu gewoon vrij. Die willen nu gewoon feestjes vieren. Die willen ja. nu gaan shoppen. Die willen nu dingen doen die ze de afgelopen maanden absoluut niet mochten doen. Dus je hebt je opgeofferd eigenlijk? Ik Daar heb me opgeofferd. En ja. ja. hebben ze gekocht? Uh, schoenen, jurkjes, alles. Ja, oh, toch ja. wel. Ja, ja. ja. Maar, maar het goed, toen toe ging had, je naar de ik, North ik, Arena. Heb, ik moest wachten op een, op, op een bankje. Maar ik, heb, ik stond op een gegeven moment wel een klein beetje te heuwen. We moeten door, we moeten door naar, de, naar, de, naar de turnen. Want Epke kan zomaar een kans maken op goud. En ik ging er toch heen omdat ik ook een beetje benieuwd was. Uh, want eigenlijk had ik er niet zo heel veel vertrouwen in. Ben ik heel eerlijk. Omdat ik, ik heb die kwalificatie gezien. Dat was 15,9. En dat ging eigenlijk dat ging goed. Maar er zat veel spanning op. Uh, uh, hij was wel als eerste geplaatst. En dacht van nou weet je. meteen moet het moet, moet, maar, moet maar wel gebeuren. En wat het, uh, wat het moeilijke is bij Epke. Epke is de enige atleet die we al jarenlang volgen. We weten hoe goed hij is. Uh, er is, is een extreme druk. Hij uh, op de schouders van Epke. En dat is goed als je dat aan kunt. Hij kan dat dus de, de, aan. Dat, dat heeft, hij, heeft hij vandaag bewezen. Maar het is extreem moeilijk. Omdat hij in een sport, uh, sport moet presteren. Waar ook andere mensen ook heel erg goed zijn even over schaafstijl. Kijk, Sven Kramer is ook extreem goed, maar hij is ook echt beter dan, dan de rest. Dan kun je ook makkelijk die, die, die druk dr, dr, dragen. Uh, maar hij, is, hij moet echt op zijn top zijn om beter te zijn dan de rest. De verschillen en dan met zijn die druk, minimaal in die sport. De verschillen zijn minimaal. Maar ook die, en dan is het heel moeilijk om er toch nog wel uh, gewoon je, je, je niveau te halen. En ik zat dicht bij Herre, zonder land uh, in, de, in de buurt. Zijn broer, ja. die zat eigenlijk boven, boven in het, uh, in het, in het stadion. Maar de pers heeft eigenlijk gewoon de beste plaatsen. Hij zit er gewoon vooraan. Dus ik heb Herre meegesmokkeld weer dan die helemaal vooraan zitten, zodat hij dan ook zijn broer beter, beter, beter maar kon hoe aanmoedigen. hoe doe je dat? Die beveiliging is zo, uh, zo strikt. Ja, vind je dat? Ik vind het allemaal ja, nog al wel reuze meevallen. Een brutaal mensen heeft de, de halve wereld. Nou ja, hoor. wij zaten vanmorgen in het atletiekstadion op een plek waar we niet mochten zitten, en dan zaten we tien minuten en toen werden we weer weggestuurd. Nou, nee, nee, hier niet. Nee, nee, nee, nee want deze, deze, er waren ook best nog wel wat le lege, lege, lege plekken in het stadion vond ik eigenlijk, hoor. En zelfs op de pestribune werden een aantal, ook een aantal op laatst met een aantal kaarten weggegeven... door een paar hele belangrijke sponsoren. Werd er gewoon bier geserveerd voor ons. Daar heb ik nog een beetje over, over, over op, opgewonden. Want ik dacht, ja, hier zit Herren, Die kijkt naar zijn broer. Die, die wil, wil niet zo'n zo, zo gebral om, om, om zich heen maar hebben. Maar hielp het misschien omdat hij zonderland van zijn achternaam... Uh, nee, nee, nee want land? niemand wist dat hij zonderland uh, was. Ah, uh, we hebben hem er snel neergezet. En ik heb uh, uh, hem een klein beetje gevoeld. Toch op een beetje meer afstand dan de vorige keer. De vorige keer was het een kwalificatie. En dan durf je wel iets meer. Maar dit, dit is ook, ook het moment van Herren. Dit is het moment eigenlijk van die hele familie. Want daar kwam ik wel achter. Ik heb daarna ook nog zijn vader gesproken. En zijn moeder was er. En zijn broertjes was er. Iedereen was er. En dat, was, dat is voor Epke belangrijk. Maar ik vond het heel fijn en blij. Ik was fantastisch dat ik er weer dicht, dichtbij bij mocht zijn. En volgens mij moeten we maar eens even gaan luisteren naar wat we allemaal vanmiddag meegemaakt hebben. Bijna een week later zit jullie hier weer. Ben je gespannen? Ja, ik ben wel uh, weer gespannen, ja. Alleen uh, is het nu een meer positieve spanning, omdat het uh, ja, hier valt uh, alles te winnen. En uh, alles, of, alles of niks. Het is geweldig uh, om Epke hier te zien staan in de finale. Hoe voel je je? Ja, trots. Uh, gespannen. Uh, het kan heel mooi worden. Ja. niet missen. Deze gaan er niet overheen. Jezus, Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Het was toch super allemaal hè? Ja, hè? Fenomenaal. Ja, maar die druk. Nou, het was, het was een enorme druk. Want je weet dat hij met 7,9 een uitstekende oefening draait. En het enige wat ik graag wilde is dat hij die oefening kon laten zien. Dat hij die oefening goed doorkwam. En toen ja. dat gebeurde dacht ik, nou dit is geweldig. En dat het dan nog goud oplevert, nou dat is helemaal uh, fantastisch. Maar ja, alles wat er moest gebeuren, het zat erin en hij liet het zien. Maar als laatste met de druk erop, die anderen waren perfect. En dan ja. moet je daar overheen. Dan moet je eroverheen, want Wat dacht u? Is... Ja, ik dacht... Uh, nou, het moet kunnen, dacht ik. Want met die 7,9... Als hij gewoon alle dingen laat zien... Uh, die in de oefening zitten... Zit, dan heeft hij al 7,9. Dat had die Chinezen ook. Maar je zag het direct bij die trippel. Het draaide zo soepel allemaal. Toen kreeg ik vertrouwen. Al gaande die oefening dacht ik nou. En als je nog staat als een huis. Ik dacht, dan kan het niet misgaan. En hij stond als een huis. Ongelooflijk. Ja, ik, hij, ik, ik, ik, ik heb geen, geen verstand van, van, van, van Turn. Maar ik vond dat er snelheid en overtuiging in zat. Ja, hij was zo herf, vol vertrouwen. En uh, nou ja, dat, dat liet hij ook zien. En het kwam vanaf het begin. Het, en normaal. Dan kijkt hij, uh, uh, als hij binnenkomt, dan kijkt hij alleen maar voor zich en dan kijkt hij niet om zich heen. Dat deed hij nu wel. Ik, ik dacht, hé, hey, dat is toch een andere appkast die ik anders zag. Want dan loopt hij dus heel, en hij keek nu uh, toch een beetje rond. Ja. Nou, dat, dat zie je niet zo vaak hoor. Dus uh, hij voelde zich gewoon hartstikke goed. En had, dat hadden wij ook wel zo begrepen in deze week. Ja, uh, alle berichten die waren positief en uh, nou, ik had ook het volste vertrouwen, uh, dit gaat hem worden. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, mooi. Ja. Ze telden hem eigenlijk al. Ja, ja, ze telden hem. In. Nou, ik vond het heel mooi, want uh, er was natuurlijk heel veel lawaai in het stadion. En dat, en dat hoorde je ook al bij Herren, Er is heel veel lawaai, maar toch... Herre stond vooraan en in één keer zegt hij staan. En dat, ik, ik, ik geloof gewoon dat, dat, dat, dat, dat Epke dat gewoon hoorde. En do, do, do, daarna die, ging hij het was hij aan het draaien. Het ja. En toen wist hij ook wel, want toen zei Herre later ook tegen mij. Ik wist ook wel, er zaten een paar foutjes in. En dan zat Herre al wat te rekenen. Maar dacht, Herre dacht, dacht ook meteen, als hij gaat staan en hij, en hij staat ook echt... dan kan het. Dan kan het genoeg zijn. Maar, en hij moest ook staan. Want als hij nog één, één klein hupje is, één tiende aftrek... een klein, iets kleiner groot, groot hupje is twee tiende... en daarna is, wordt het al meteen een halve punt. Dus, en hij stond ook echt als een huis. Mm -hmm. Hij was de hij enige, was de enige ja. van al die gasten die gewoon echt meteen echt stond. Dus ja, dat was zo'n ontlading. En die punten waren zo hoog, hè. Ja. Dus het was echt, uh, ja, dat was echt een, een schitterende ervaring. Maar het was ook heel mooi om te zien dat, dat, dat, dat Epke ook echt... Uh, dat, zei die dat zei de moeder nog. Van, het, Epke vindt het heel belangrijk dat de hele familie aanwezig is. Dus, uh, dat, en die zwaren ook allemaal. En ze vieren dat ook allemaal met elkaar. En morgen, morgen vandaag is het natuurlijk een feest. Hè, want iedereen duikt er bovenop vanavond het, het Holland Heinekenhuis. Maar morgen vroeg gaan, hebben ze al van tevoren afgesproken... gaan ze met z'n allen rustig ergens op een plek... waar wij gewoon lekker niet heen gaan... met z'n allen, alle, met allen alle ontbijten. Waar ga je wel naartoe morgen? Um, ik, ik, ik weet het nog niet, mee. ik moet eerst dit er eventjes zo werken... want ik heb het hier best wel zwaar mee, moet ik Dag, zeggen. Je rust. Ja, nee, ik heb ja. geen rust. Nee, ik wil wel door, maar ik moet zeggen... ik vind het allemaal super emotioneel, ja. al, die, al die medailles. En, uh, Hoeveel, je hebt al, alle gouden medailles, daar was je bij volgens mij. Nou, ik heb Ranomi niet gezien, ik ben niet in de zwembad geweest... maar voor de rest heb ik echt alle gouden, gouden medailles gezien. Um, en iedere keer, ze zijn zo bijzonder. En iedere keer zit er weer een bijzonder verhaal achter. En ze zijn echt stuk voor stuk uh, uh, ja, het is, die, wat, die, wat ook die familie betekent voor, voor, voor die mensen. Wat, wat het betekent om gewoon uh, een, een stabiele omgeving te hebben... waarbij iedereen gewoon in harmonie achter elkaar staat. En ja. dat, dat, hoorde ik, dat voelde ik vandaag ook weer bij de familie Zonderland. Ja, duidelijk, goed. Dankjewel voor je mooie verhaal. Dankjewel. En we wachten wel weer af waar je morgen naartoe gaat. Ik kom morgen weer terug. Goed zo. De eerste helft van Feyenoord, Dynamo Kiev zit er bijna op. Ronald van Geer. 0-0, maar Dynamo Kiev mag met nog twee minuten te spelen tot aan de rust een vrije trap nemen. Overtreding van Nelom op Jarmolenko. Bal ligt met op 5-6 voor het strafstorpgebied. Zo'n beetje recht voor de goal van Erwin uh, Mulder. Die een muurtje heeft neergezet van de 4. Daar komt Veloso. Ja, die heeft een prima traptechniek. Maar de bal uh, zakt wel, maar uh, tot opluchting van Feyenoord uh, ja, pas heel laat waardoor hij over de gol van Erwin Mulder gaat... en de doelman van Feyenoord inmiddels de doeltrap genomen heeft naar Stefan de Vrij. Feyenoord probeert het wel om natuurlijk te komen in de buurt van het strafstorpgebied van Dynamo Kiev. De kansen zijn er al geweest, maar de echte uitgespeelde kansen, ja, dat is alweer even geleden... wat dat betreft is Kiev eigenlijk de laatste minuten dreigender... als het eenmaal in de buurt is van Erwin Mulder. bezit nu voor Stefan de Vrij naar nou, Immers. Aan de rechterkant speelt hij drie, minuten, of drie meter over de middenlijn. Naar Schaken, Schaken weer terug naar de Vrij. Daar gaat Brown stoorden, draait de Vrij... ...van een weg en open tand van de rechterkant naar de linkerkant. Moet Cissé goed aannemen. Ja, die aanname is wel oké. Okay, maar dan heeft hij zoveel ruimte nodig dat Danilo daartussen kan zitten. En die kan zelfs, na een combinatie met Jarmolenko, proberen om eruit te komen. Net iets over de middenlijn is Nelon dan een lelijke staande weg voor Kiev. Bal over de zijlijn. En Danilo, een van de twee Brazilianen dus achterin bij Dynamo Kiev, mag dan gaan ingooien. Je Moet kijken naar bewegende mensen. Ja, die zijn daar volop op het moment dat men balbezit heeft. Nikovic nu de rechterhoek in gestuurd. Weer Nelon, die daar een voetje uit. Uitsteekt, bal weer over de zijlijn. En dus terreinwinst geboekt voor Dynamo Kiev. Dat nu vlakbij de cornervlag van Feyenoord aan de rechterkant mag gaan ingooien. Ninkovic is daar in de buurt. Jarmolenko staat op het 5 meter gebied En ook Vukovic in de buurt. Bal gaat uiteindelijk richting... Wie is dat? Jarmolenko? Nee, Ninkovic. Ninkovic draait dan eventjes naar binnen. Dan weer terug naar buiten. Staat nu halverwege de helft van Feyenoord. Met het balletje aan de voeten is dus even te kijken. Zoekt een korte combinatie dichtbij met uh, Gusev. Is dat met immers in een uh, duel? Nou, die twee vechten dan om de bal. Dan is er één die te veel agressiviteit gebruikt. Ik denk dat het Lex immers is en dat Feyenoord nu een vrije trap tegenkrijgt. Of is het andersom? En gaan we een vrije trap voor Feyenoord krijgen? Het was overigens Vukovic... Die nu maar eventjes, nadat hij dus met Klaasie en Immers te maken kreeg. Even blijft liggen om aan de scheidsrechter de Fransman Gauthier aan te tonen. Ja, ik ben wel degene die geraakt is. Ik heb nog niet echt gezien wat de Fransman nou besluit om te gaan doen. Nee, ik denk dat hij Feyenoord de vrije trap gaat geven. Hij zegt nou tegen de Kroaat van Kiev, staan er maar gewoon op jongen. En ga je verdedigende positie innemen, want ik geef die vrije trap recht aan Feyenoord. Jij was het, die trapte richting Immers en Klaasie die daar ook in de buurt was. Sterker nog, hij krijgt zelfs geel van de Franse scheidsrechter. Dat is overigens ook aan zijde gebeurd. Het ontvangen van een gele kaart voor Bruno Martis Indy. Toen hij een slechte bal kreeg van Jamaat in een duel met Brown terecht kwam en eigenlijk niets anders kon doen dan een overtreding maken. Want was Brown er doorheen geweest dan was de weg naar Erwin Mulder en dus de Feyenoord goal ook vrij geweest. Martens Indy nu met het balbezit naar Nederland. De linksachter nog 5, 6 meter voor de middenlijn. Het lijkt erop dat Feyenoord even wat wil consolideren in die extra minuut van de eerste helft die nu ook voorbij is. Nee, het is volwassen genoeg dat Feyenoord laat zien. Het enige wat dat je de Elftal van Koeman echt kan verwijten, is dat het de mogelijkheden niet benut heeft. En die mogelijkheden zijn er zeker geweest. Goed, in de studio uh, inmiddels aangeschoven. Iedereen uh, wust. Die verwacht je hier niet zo 1, 2, 3. Uh, maar die... Of wel, nee, nee. Of de zomerspelen niet. Nou, hè? Ik had nog geen 4, 5, 6 gezegd. Uh, <laughs> wat, uh, wat doe je op de spelen hierheen? Uh, Als schaafste? Ik, ik, uh, ik ben uitgenodigd de ATP. Dus ik ben. Uh, ben uh... Met de Ellie Live Link, ik ben zeg maar Ellie, dus, dus door mijn ogen, ja, ik ben een virtuele Ellie. En mensen kunnen Nederland uh, via Ellie kunnen ze zien wat ik zoal meemaken. Uh, ja, Ellie, uh, Ellie staat op Ellie Pelly, op, uh, ja, op Alexander. Ja, ik, ik denk het, ik heb geen idee, het, het klinkt wel een beetje. Ja, Ellie Pelly, Alexander Pellis, Hollandijnkijs, ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, je was vandaag bij Epke, hè? Ja. Wat moet dat, nou, we hebben net al uh, van Erwin gehoord, wat Tijfelijk? moet dat een speciale... Wat, wat moeten al die schaatsers bij Epke ja, we trainen in dezelfde hal, hè? Waardoor, uh, ja, Epke woont, met, uh, woont in, uh, in Heergeveen ook. En hij woont ook met de schaatser, met Sjoerd de Vries. Maar uh, uh, we trainen in dezelfde hal. Dus we hebben, zeg maar, aan de ijsbaan hebben we een hal. En uh, ja, dat is een krachttraininghal. En dat is het CTO uh, van Heergeveen. Dus we trainen ook uh, judoka's. Maar Epke traint er ook. En uh, ja, zo zie je elkaar wel regelmatig, want wij trainen er ook. Dus dan uh, maak je een praatje. En dan... Zo volg je elkaar toch een beetje en dan heb je toch wel... Uh, wat meer een, uh, een band en ja. volg je iemand toch wat beter dan, uh, dan dat je iemand helemaal nooit ziet. Nou, een praatje. Ja. Echt een praatje of heb je echt uh, in, ook laat me zeggen goed, uh, goede gesprekken over de sport en. Uh, oh ja nee ja. Is niet ja. alleen dus maar een praatje? Het weer. Nee, nee, nee, nee, dat we, ja, nee ja bedoel ik. Wel goede gesprek. Ja wel goede gesprek ja ja ja. ja, ja. Uh, en wat, wat gebeurt er dan als hij zo'n oefening turnt bij jou? Ja kippenvel echt heel bijzonder ik bedoel. Um... Ja, ik heb op trainingskamp een keer die filmpjes bekeken van zijn training dat hij dan de zonderland doet. Dat hij in de training deed, deed hij het al voordat hij het in de wedstrijd deed. En dan ja, toen dacht ik al van, maar, dat kan bijna niet. En die, die denkt eerst dat het in elkaar is gezet of zo. Maar uh, ja, vandaag dan echt live gezien. En als je dat dan met zoveel druk op je schouders op, op dat moment kan en, uh, en zo uitvoert. Ja, dan, uh... Ik sprak mensen die het gezien hebben, die, die echt inderdaad wat jij ook zegt. Gewoon zeggen van, je gelooft echt je ogen niet als je het ziet. Ja, het is gewoon bizar. Ik bedoel, je, je, je, de spanning werd ook echt opgebouwd. Ik bedoel, eerst kwam er wel een Chinees, die was erg blij. Daarna nog een Chinees, die dacht van dat hij gewonnen had. Nou, toen kwam een Duitser, die dacht echt dat hij olympisch kampioen was. Ja, en dan komt Epke en dan denk je echt van... Uh, uh, je wilt het niet zeggen, maar dan zijn die anderen toch maar een beetje koekenbakkers. Ik bedoel, als je dat kan, dat is echt, uh, echt uniek. Ja, zat je in de buurt van de familie ook? Nee, ik zat helemaal ergens, uh, bijna boven in het dak. Ik heb hoogtevrees, dus het was best wel spannend. Maar, uh, <laughs> nee ja, ondanks dat, uh, was het, uh, de sfeer was ook gewoon fantastisch. Ik ben gisteren bij het hockey geweest, en uh, bij de dameshockey. En dat was ook wel heel bijzonder om mee te maken. Alleen de poolwedstrijd uh, ging natuurlijk niet meer echt ergens om. Maar als je dan, ja, die sfeer van, de, van dat grootste stadion uh, bij die turn venue, dat is wel echt... Uh... Beschrijf het eens. Ja, het is sowieso, als je daar binnenkomt, al zo groot, zo immens, En dan, uh, dan uh, ja, zoveel zo mensen, dat, is, uh, dat, heb, ja, dat heb ik nog nooit bij elkaar gezien eigenlijk. Dan is, is een 10-half ook niks bij. Vind je het dan jammer dat je wintersporter bent? Nou, ik vind het niet jammer. Maar ik vind, zou het wel gaaf vinden om een hele grote ijsbaan te bouwen. Alleen het probleem is dat hij dan uh, ook vol moet zitten. Want dat, dat geeft natuurlijk het zweetje. Maar uh, ja, het is gewoon groots. En de Spelen hebben gewoon iets magisch. En... Ja, Voor mij mag het deze winter al wel Olympische Spelen zijn, maar ik ja. moet nog uh, twee jaar wachten. Maar hebben de, hebben de winter, uh, de Olympische winterspelen, hebben die wel een andere sfeer dan, dan de zomerspelen? Ja, dat is lastig. Want ik kijk nu sowieso vanuit een andere positie. Ik ben nu supporter. Hm. En tijdens uh, allebei de winterspelen terrein in Vencoeven, dan, dan, ja, dan heb je één doel. Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met oogklep op. En je bent bezig met je eigen doel. En je bent, ja, je leeft eigenlijk in een soort van hokje. Je trainen, eten, slapen en, uh, en racen. Heb en... je dan door hoe groot het evenement eigenlijk is? Nee, maar ik, ja, later zie je wel... Bijvoorbeeld, ik heb het holland Heinekenhuis in Turijn gezien. En ik heb het in Vancouver gezien. Dat was al drie keer zo groot dan Turijn. En als je dan dit ziet, dan uh, dat, dat, dat is dat ongeveer acht keer zo groot. Dus wat dat betreft tekent het wel een beetje hoe groot de zomerspelen zijn. En gisteren ook bij de hockey, dan kom je op die op Olympic venue. En er zijn volgens mij acht, uh, of Olympic Park, dus er zijn acht venues bij elkaar. En dan denk je van, ah, oh, we zijn er. Maar dan moet je naar het hockeystadion lopen en dan ben je gewoon... 30 minuten onderweg. Dus dat is wel echt ja. Ja, dat is immens. Maar er zijn wel heel veel dingen vlak bij elkaar. Dus je kan binnen die 30 minuten ook wel naar heel veel verschillende sporten. Moet je wel uh, de kaartjes hebben. De kaart, ja. nou, ik was er niet ja. in Als je de kaartjes inderdaad hebt. Maar wat, wat helemaal net zei, ik kan me wel voorstellen... dat je uh, inderdaad als sporter als uh, van binnenuit... dat hoor je wel ook van mensen die deelnemen aan de zomerspelen... dat je geen idee hebt hoe groot dat evenement is. Maar dat je wel op het moment dat je nu wel hebt gezien... hoe mooi dat evenement is, dat je het misschien wel heel erg jammer vindt... dat je tijdens de winterspelen het alleen maar ziet zoals je het ziet. Ja, maar ik je het gevoel dat... krijgt van, ik mis iets als ik, uh, als ik daar aan meedoen. Nou, dat heb ik sowieso soms wel eens. Als je dan met mijn familie, die, die tijdens zo'n uh, zo Olympische Spelen... gaan ze allemaal leuke dingen doen. En gaan ze ook nog andere sporten. En ik ga alleen maar naar het schaatsen. Dus wat dat betreft ben ik alleen maar aan het schaatsen. Dus wat dat betreft heb je, weet je dat er wel. Maar ja, van andere kant gaat niks boven op die, uh, op die hoogste treden staan. Tijdens zo'n evenement. Dus, uh, en uh, supporter kan ik altijd nog zijn. Ik bedoel, ja. Als ik klaar ben met schaatsen, dan... Uh, ben er dan ja, kan ik altijd nog uh, als supporter overal naartoe. Dus, ja. uh, We hebben nu uh, vijf keer goud. Uh, kan jij aangeven wat er, hoe je leven verandert als je een gouden medaille wint? Ja, behoorlijk, zeker. Uh, ja. Voor mij was het uh, de eerste in Turijn. En ik ging als een soort van uh, ja, veelbelovend talent naar Turijn toe. En ik kwam uh, terug als Olympisch kampioen. En ja, dan ben je in één keer uh, plotsklaps uh, BN'ig en, uh, en, en ligt heel Nederland uh, aan je voeten. En, en ja, is alles in één keer interessant en sta je in één keer in de rollenbladen en word je gewoon overal in één keer ontvangen en iedereen kent je. En iedereen heeft bij je in de klas gezeten en uh, noem maar op, noem maar op. Dat is, dat is, ja, dat is zoiets bizars, dat, dat moet je meemaken. Maar ja, dat... dat... Daarna de tweede keer, dan moet ik eerlijk zeggen, dan valt het weer mee. Maar ja, zo'n eerste keer, dan, dat, uh, ja, dat overweldigt je wel een beetje. We komen zo weer terug. We gaan even naar het atletiekstadion En die hout komt, want uh, er staat een mooi nummer op het punt van beginnen. 800 meter halve finale met Robert Lathouwers. En uh, op dit moment Erik Kadé met zijn eerste poging met discus werpen. Geen slechte. Uh, ook uh, niet echt super. Ik denk ongeveer hetzelfde als uh, gisteren. 63,5 meter. Daarmee komt hij niet uh, heel erg ver. Uh, en dan bedoel ik niet heel erg ver in het klassement, ik denk zo rond uh, 7, de 7e, 8e plaats. Uh, daarover zo dadelijk meer, want ik kijk nu in het gezicht op het scherm... op de grote schermen van Robert Lathouwers, de Nederlander. Van 8 juli 1983, uitstekende loper. Zijn persoonlijk record gelopen in Hengelo dit jaar, 1'44-61. En dat zal hij uh, uh, toch moeten breken, wil hij in de finale gaan komen. Want er lopen een paar kanjers in deze halve finale. Uh, Abu Bakr Kaki uit Sudan, 1'42-23 loper... Zilver op het WK vorig jaar. Een Pool die erg sterk is. Adam Ksot, Europees indoorkampioen. Uh, uh, noem Een bots, man uit Botswana. 18 jaar, heel jong nog. Niel Amos, een van de grote talenten. En dan moet je bij de beste twee eindigen. Of twee tijdssnelste van de verliezers. En uh, met drie series drie halve finales is dat uh, lastig. Dus het zou mooi zijn. Het allermooiste scenario zou zijn een redelijk rustige race. Dat iedereen uh, redelijk bij elkaar blijft. En dat dan uh, Robert Lathouwers als ex-400 meter loper uh, met zijn uitstekende eindsprint... Nog even lekker zo'n tweede plaatsje kan meepakken. Nou, ze zijn onderweg. De eerste 200 meter wordt in de baan gelopen. En dan mag je naar binnen gaan en dan ga je positie kiezen. Dat gebeurt nu aan de overkant voor mij. In dit uh, natuurlijk helemaal stampvolle Olympische stadion in Londen. Prachtig. Moet Lathouwers wel uh, aansluiting zien te vinden bij de man uit Iran die uh, meeloopt. En uh, nou, dat, uh, het gaat hem um, uh, aardig hard hoor. Met uh, Kaki op kop. Met Amos daarachter. En ook nog met een Keniaan erbij, Chemut. Robert Lathouwers heeft moeite om erbij te blijven, maar het gaat toch lekker. We gaan nu richting de bel. Hij ligt in zevende positie, Robert Lathouwers, met zijn mooie oranje shirt. En kan hij de oranje dag mooie kleuren door een verrassende finale op de 800 meter te halen. Het zou geweldig zijn. Ze zijn bezig, begonnen aan de laatste ronde. En nu met die grote stappen van Robert Lathauers moet hij naar voren gaan komen. En probeert dat ook. Nee, hij wordt zelfs voorbij gegaan nu door de pole Shot. Nu moet hij er wel bij blijven. En nu moet hij toch gaan aanzetten. Hij moet erbij blijven. En het is lastig. Hij ligt in achtste positie. Op de, in achtste positie achter onder andere de pool. Ja, achter eigenlijk iedereen. Maar de pool is het dichtst bij hem. Nu moet hij hier aan gaan zetten. Hij zet ook aardig aan. De laatste bocht gaat in ...wordt nu versneld vooraan door Kaki. Op tweede plaats Amos, man uit Botswana. En wat doet Lathouwers? Hij kan er nog net aanhangen achter een Spanjaard. En nu komt de eindsprint. Nu moet hij komen. Hij komt ook vanaf de binnenkant, maar hij zit een beetje ingesloten. Moet tussen twee man door. En nu moet hij gaan rennen. Nu moet hij heel hard. Nee, het is te laat. Nee, dat lukt hem nooit van zijn leven. Hij redt het niet. Het zijn Kaki... En de man uit Botswana die 1 en 2 worden. En Robert Lathouwers wordt vijfde. Dat betekent heel simpel dat ook een plaats als uh, tijdsnelste er niet in zit. De winnende tijd 1.44.51 is een snelle tijd voor een uh, 800 meter zonder hazen. Uh, dus uh, wat dat betreft is het uh, jammer dat uh, hij, en dan is hij Robert Lathouwers, niet naar de finale gaat op de 800 meter. Ja, Irene Wust. Um, um, je noemde net even jouw uh, familie al. Hè? Um, uh, we hoorden net Erwin uh, Winnemers, die zat bij de familie van Epke Zonderland. Hartstikke belangrijk dat die er allemaal altijd zijn. Hoe is dat bij jou? Ja, bij mij zijn ze er ook altijd. Op een belangrijke moment zijn ze er altijd bij. Dus niet bij. Uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel World Cups in Schaatsen, daar zijn ze niet altijd bij. Maar EK's, WK's en zeker op de Olympische Spelen dan. Uh, dan zijn ze er absoluut bij. En kun je dan ook altijd naar ze toe en, en, en ze benaderen? Of is het dan even na een afstand een knuffel en dan weer weg? Ja, nou, dat is inderdaad na een afstand even een knuffel en dan weer weg. Het was zelfs zo dat in Turijn dat het uh, 2,5 uur duurde voordat ik mijn ouders zag en dat ik het goud had gewonnen. Ja. Dus uh, je bent wel heel erg gebonden aan regeltjes van het, uh, ja, het Olympisch comité. En, en hoe het geld en zelfs, dat zijn toch wel de Spelen. Ja. Dat is toch uh, wel even wat anders dan, uh, dan andere wedstrijden. Maar. Uh, ja, voor mij is het wel heel erg belangrijk dat ze er altijd bij zijn. En ja. toch je steun toeverlaat. Ja, Wat voor regels zijn dat dan? Ja, je, je moet, je moet, de, in één keer, als je wint moet je in één keer van alles. Je moet nog naar de doping, je moet naar, de, naar de Nederlandse pers, naar de internationale pers. Uh, ik weet niet hoe dat op de zomerspelen is, maar ik, de, ik neem aan dat dat het hetzelfde is. Dus ja. Uh, ja. ja, dan ben je wel even zoet. Ja. Nou, de, de broer van Epke, die, die riep iets naar Epke tijdens de oefening. Hoor, hoor jij je familie ook? Ja, ik hoor mijn familie ook. Ik ja. moet ook altijd, als ik de baan opkom, dan uh, ga ik altijd even kijken waar ze zitten, want ik moet weten waar ze zitten, anders dan ben, dan kan ik niet lekker starten, dan voel ik me onrustig. En uh, ja, zeker tijdens, uh, tijdens langere afstanden, zoals dus 3 kilometer, 5 kilometer... Dan, uh, dan hoor ik ze absoluut. Ze ja. kunnen heel hard schreeuwen. Ik ben heel benieuwd als straks, uh, als straks Abke hier is... of hij zijn broer ook heeft, hij heeft horen roepen. Ja, ja, ja. Nou, je heeft je? Wel, de eerste keer toen hij hier zat... heeft hij wel verteld dat, ze, dat hij wel gelijk oogcontact heeft. Ja. Hij weet wel waar hij zit. Ja. Ja. Maar het was zo stil in die zaal... dat hij uh, riep, uh, staan! En je hoort dat hij dan nog bezig is. Dat hoorden we net in die reportage ja. van Erwin. Uh, van, uh, van, uh, maar goed, we gaan het zo meteen vragen, want we verwachten hem hier uh, in de loop van de avond. Je, je, blijft, je blijft nog je even zitten. Ja, goed, serieus. Ja. <laughs> Wij zijn goed bezig, zeg. De, want de top 5 komt eraan. Ja, zeker. Er uh, moet wat uit. En ja, we weten eigenlijk al wat er Zo Zometeen. Na negen. Zo. Hallo Tom. Goedemiddag, ja. Hi Tom, met Carla. Hallo. Tom. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ook een dikke zoen voor jou, want je presenteert grappig en zinvol. Heeft u iets op uw lever? Nee, ik wou het eens hebben over die bloemen. Welke bloemen? Die hele kleine borstjes die ze krijgen, bedoel je die? Dat bedoel ik? Of iets heel anders. Ik heb geen vraagje, maar ik heb een opmerking. Mag dat ook? Natuurlijk, natuurlijk. Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. Nou. Nou, nou, zo eindig ik. Tom van Zek, goedemiddag. Oh. Waar is ze?